Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Spelen hebben voor Nederland vandaag een gouden randje. Maar liefst twee keer pakten we op het water goud. Bij roeien en zeilen. Bij die laatste sport was het nog even spannend aan het einde. Er waren twijfels of Nederland wel op de juiste plek over de finish ging. Dit moet het verlossende bericht zijn. Het is alsof het een varrmoment is in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Duits en van Arnold, olympisch kampioen. Maar het was vandaag niet een-en-al-feest. De judoka's Marit Kamps en Jelle Snippen zijn uitgeschakeld. Er zijn geen, ik herhaal, geen medailles gehaald. En dat mag toch met recht een schande genoemd worden. Want er waren toch echt titelkandidaten. De doelstelling was twee medailles, op zijn minst nul medailles. Dat is toch echt een blamage. Er komen vanavond ook nog Nederland. Anders in actie, bij het tennis, het gemengd dubbel en bij het BMX'en zijn er medaillekansen. Steeds meer mensen in Gaza krijgen hepatitis A. Volgens de VN-hulporganisatie is er sprake van een explosieve stijging. 4000 mensen zijn besmet. Er gaan een hoop besmettelijke ziektes rond in Gaza, onder meer door de slechte waterkwaliteit. Begin deze week werd bekend dat in het gebied sprake is van een polio-uitbraak. En let op als je een Turkse afslankthee met de naam Uslex Tea hebt gekocht via TikTok of Marktplaats. In de thee zit een verboden stof, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En je kan daardoor last krijgen van een hoge hartslag, hoofdpijn of misselijkheid. Iemand zou na het drinken van de afslankthee zelfs zijn opgenomen in het ziekenhuis. En balen voor vakantiegangers die hun koffer al hadden ingepakt. En dan horen dat ze toch niet op vakantie gaan omdat de vlucht gecanceld is. Het gebeurde bij Transavia deze zomer twee keer zoveel als vorig jaar. Reisorganisaties zijn er helemaal klaar mee, weet mijn collega van de economieredactie Ruben Ech. Zo hoor je, dit speelt toch al lange tijd. Want ook de afgelopen twee jaren waren er problemen. Nu is het weer in het hoogseizoen raak. Er wordt zelfs gezegd dat dit het vertrouwen in de luchtvaart begint te schaden. Transavia zegt dat ze de vluchten moeten schrappen om verschillende redenen. Bijvoorbeeld door onderhoud aan de vliegtuigen. Ze zeggen ook dat ze niet uitsluiten dat ze meer vluchten gaan cancelen de komende tijd. Dan nog het weer. Vanavond droog met opklaringen. Morgen begint het grijs met kans op een bui. Daarna vooral in het oosten nog regen. De temperatuur is dan 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Diemen richting Alkmaar voor als meer 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is de vertraging 10 minuten. En op de A44, Amsterdam richting Den Haag, voor voorafwisselend Noordwekkerhout, 5 minuten oponthoud. En tot zover de B Verkeersinformatie.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 Song and I try not to sing out of keep. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, get by with a little help. ameno la tiré la tiremo oh, do rime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 In regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Borculo moet 15 jaar de cel in voor de moord op Wiekal van Leeuwen. Van Leeuwen verdween ruim twee jaar geleden uit zijn woning in Leeuwarden. In Gaza neemt het aantal gevallen van hepatitis A explosief toe. Daarvoor waarschuwt de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen. De organisatie heeft sinds 7 oktober bijna 40.000 gevallen vastgesteld. De NVWA waarschuwt mensen voor een Turkse thee. Die thee bevat de verboden stof sibutramine, een voormalig geneesmiddel... dat werd gebruikt voor de behandeling van obesitas. Het weer, het is een graad of 25. Vanavond en vannacht komt het af naar 13 tot 16 graden. VFM VFM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 I'm Antwoord op 106.9 zes, Say sorry, I get hysterical. historicals. So if love is just chemicals, give us something to stop me.